Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een olietanker en twee tankers met vloeibaar gas... zijn de afgelopen uren door de straat van Hormuz gevaren. Iran hiep vrijdag de blokkade van de zeestraat op voor commerciële schepen... om een dag later weer dicht te gaan omdat Amerika Iraanse havens bleef blokkeren. Gisteren viel het Amerikaanse leger een Iraans vrachtschip aan in de golf van Oman. Iran neemt het incident hoog op en spreekt van een schending van het staakt het vuren. De straat van Hormuz is vlak na de oorlog dichtgegaan met hoge brandstofprijzen als gevolg. In Rusland is vannacht één dode gevallen door Oekraïnse droneaanvallen. Een haven- en olienaviraderij werden daarbij geraakt. Ook kwamen er brokstukken op andere gebouwen terecht. De laatste tijd voert Oekraïne het aantal aanvallen op Russische militaire en industriële doelen op. Nieuw-Zeeland heeft een noodtoestand uitgeroepen in de hoofdstad Wellington...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 In Stavoren zijn per ongeluk vier oude grafzerken teruggevonden waarvan werd gedacht dat ze waren vernield. De grafstenen verdwenen 17 jaar geleden bij een renovatie uit een kerk. Omdat er vanwege de aanleg van vloerverwarming geen geld was om alle 135 stenen terug te plaatsen, gingen ze naar de stort. Dat leverde toen veel protest op. Nu blijkt dat vier van de zerken uit de 17e eeuw toch bewaard zijn gebleven. Ze waren achtergehouden door een kerkvrijwilliger in Stavoren. Het weer bewolkt met af en toe zon en 10 tot 13 graden. Eind van de middag en vanavond af en toe wat regen. Morgen wordt een dag met veel zon. Het blijft droog en het wordt dan maximaal 17 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 Your ground, it stains, it shalt, shalt. Shake your body onto to the ground. Let's stains, Let's shout, shout. Shake your body down to the ground. Let's stains, Let's shout, shout. Shake your body down to. Cause I do know that. Your soul Check your body down to the ground SON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 Nee, maar het is een hele belangrijke wedstrijd vandaag. En oh ja? nee, Tegen jong Hercules en wij staan. Die staan uh, tweede van onder en wij derde. We hebben evenveel punten en ook bijna hetzelfde doel, Saldo. Al oh, vandaar. Dus, dus, dus het is wel heel belangrijk. Oh, het, is, ja. het is een wedstrijd om het echt om zo te noemen. Ja. Zandvoort uh, heeft, uh, ja, weer, weer... En, dus, terug van een lange blessure is Karsten Vries. Dus dat is wel een fijne situatie dat hij er is. Dali Kiergolf ja? zit, zit, zit minder of meer geblesseerd op de bank hetzelfde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 Waarom? Weet ik niet, want die anderen hebben blauw. Maar goed, we hadden gewoon in het geel kunnen voetballen. Ja, ja, dat ja. zal ook wel weer een psychologisch iets zijn. Ja, yes, zeker. Maar ik geef bestand terug, en ik niet volg. Maar een bijt het elkaar. We zijn in ieder geval goed ja. tegen blauw. En we zijn gestart. Twee minuten gespeeld. En het is 0-0. En uh, we gaan ons best doen. Dankjewel nou, Piet. We gaan elkaar vanmiddag nog wel een paar keer spreken dan, hè? Oké. Okay. Okay, well. Wij gaan alvast hey. duimen. Ja, ja, ja, ja. Nee, want die punten moeten binnenkomen, ja, Dolly. Ja, Anders uh, ga je weer een klasse omlaag. Ja. En uh, ja. dat willen we absoluut niet natuurlijk. En ze kunnen het, hè? He. Ze kunnen ze het. Ze kunnen het wel. Ja, zeker, ah, zeker weten ja, dat ze het op. kunnen. Ja. Nou, Dolly, goedemiddag, goedemiddag trouwens. Leuk dat je er weer bij bent tegenover ja, te ja, mij. Ja, ook goedemiddag, heer Harms. Ja, zeker. Ja. Nou, we gaan er weer een mooi en, en, programma en, uh, van maken. En trouwens, luisteraars, hè? Luisteraars ook, goedemiddag. Goedemiddag, ja. Ik ga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 TCB en, en softwarebeuwen. Ja. Ja, ja, leuk was dat. waren Waren toch leuke tijd. Ik vond dat toch, in, omdat in, zoals dat, dat Zandvoort-Meewen dan, wat in die dorpskern echt zat, hè? tussen de gewone woonhuizen, het had toch echt wel iets. Hè? Ja, Als maar je... het is allemaal vanwege de bouw van huizen, Ja, erg. krijg je dit soort dingen steeds meer in de buitengebieden. De ja, dergelijke. Ja, maar je verliest helemaal eigenlijk het contact en het enthousiasme daardoor. Moet je, moet je nagaan, dat ik nog steeds niet weet dat er een andere naam heeft. Komt ja, nou, hem, dat ja. Ik kom gewoon omdat je het nooit meer ziet. Zeg het maar niet tegen Piet. De, de Wordt hij word dan boos? Nou, probeer het zo meteen maar. Ja, ik zal straks vragen ja. hoe het staat met Santander. Ja, ja, precies. Ja, ja Kijk hoe hij reageert. Heel goed, dat gaan we doen uh, Dolly. Dankjewel ja. voor uh, de agenda voor vanmiddag. En ook uh, hebben we tijd uh, voor uh, lekkere muziek. Waaronder ook uh, plaats nummer twee. En die is van uh, Post Malone. Hier is uh, Chemical... And making it all okay. When I come back down, it doesn't feel the same. Now I'm sitting. Right Just the chance to win your heart you could set the bar beyond the stars i'll do it Hold your hand and call you mine I'm trying to be your man Van Pauls Malone hoorde je de nieuwe zil van Bruno Mars. En uh, Risk It All. Wat een mooie, lekkere, rustige plaat, Dolly. Ja, we gaan er een even komen, Ja, gewoon. een beetje, een beetje uh, Bossa Nova, maar dan uh, Bing cosby stijlachtig, achtig Een nou, beetje groener. Ja, ja, ja, ja mooi, dat wat moderner, maar uh, ja, zeker. Ja,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 Niemand weet nog iets. 23 april gaat er meer bekend ja, uh, komen. Ja, ja, spannend wordt dat. O, of zullen Patrick Berg uh, zo meteen even gaan bellen dat, dat hij al uh, alvast uh, wat verklapt? Nou, ik denk als hij het weet, dan weet ik het ook. Oh, oké. Okay. Vermoed ik. Nou, of zal het niet? Nee, dat nee, denk, de denk ik die, niet. Zijn er dingen die mij niet aan mijn neus dat, gevangen hangen? Dat denk ik zeker, uh, Dolly. Dus, ja. oké, okay, na, na de volgende plaat, ik, plaat gaan we Patrick ja. bellen. Nee hoor, Geintje. <laughs> nee, we gaan uh, naar de volgende plaat gaan we het weerbericht doen. Dus uh, lekker blijven oh, luisteren naar kijk, de Sportz ja, Radio, want uh, we moeten doorgaan. Hoe nee. gaat het weer uh, de komende dagen? worden? Dolly heeft het weer uh, uitgezocht, samen met uh, weerman Rico Schreuder naar deze disco klassieker.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 He? En dan ja. weten we weer wat we de komende dagen kunnen verwachten aan weer. Ja, nou ja, ja wordt het om, plu of parasol. Om, ja, je om weet het het al uh, valt het allemaal best wel mee he, met het weer. Dus uh, ja. morgen ook nog geregeld de zon.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 Want het gaat regenen hoor je daar ja, op de radio ja, ja, ja. En, uh, en dan uh, zitten wij hier uh, lekker, lekker in het met zonnetje. de zonnetje. in het uh, in het zwinnetje. Ja. in het zand <laughs> voetjes in het zand lekker. Nou de zomer gaat er weer aankomen. Ja dat wordt weer een uh, lekkere periode. Eerst hebben we de Pasen net gehad en dan krijgen we de Pinksteren nog. Ja. En uh, wat, koningsdag. wat krijgen we nog meer? Koningsdag. Ja, koningsdag. Ja. 27 april Koningsdag. Ja, van de week. He. En bevrijdingsdag uh, 5 oh, mei. Ja bevrijdingsdag weer uh, uh, met bevrijdingspop.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 Dus de keeper die zat ernaast. Ieder zat ernaast. Na minuut of vijf, zes, vier, vijf, zes, was het al 1-0 voor Jong uh, jonge Dus is daarnaast een beetje over een weerspel geweest. en uh, In de dertigste minuut, de, we goed gezegd, Piet in de 24 e minuut, toen had uh, Zandvoort een corner. En daar volgde een scrimmage uit een beetje heen en weer getrapt van de bal. En uiteindelijk uh, was het uh, Silvio. Die Kousje uh, Bashi weet hij en die schoorde uh, die schoot hem over de lijnen. Daardoor is hij 1-1 nu een half uur spelen. Het is een beetje over en weer. En dan uh, is wel uh, de laatste is sterker geworden en iets meer grip op het geel. Dus een volk, een volk zware jongens die van, uh, van een jong Hercules. Maar uh, nogmaals, we komen een beetje komen terug in spel. Carsten Vries vindt ze draaien een beetje. Menem dat is vandaag een invaller op de jongen uit onder de 23-1. Hij is dus een hele goede voetballer en ja, hij, hij doet het nu ook goed. En, ja, ik hoop dat hij wat, wat rendement gaat opleveren. Carsten Vries is als als van ouds. We zijn in de avond. nu. ...Otman het toetje geeft hem naar rechts, geeft team en daar is Sunaju Berg. De pinkist, nog een actie, nog een actie, nog een actie. Bal voor, oh, oh, oh, oh, oh. Leeg in de verkeerde kant van de paal. Ah, zonde. Achterbal, het blijft 1-1 en we zijn 35 minuten gespeeld. Dus ik zou zeggen, we gaan even terug naar de studio en dan gaan jullie verder met muziek. En, uh...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 die reclameuitingen van de winkels... dat daar teruggedrongen wordt. Dat je aan een hele specifieke eisen moet voldoen. Ja, nou ja, maar Ik hoop. Zel of zelf, zelf laat de gemeente... de verkiezingsborden gewoon staan op de openbare ruimte, hoor. Dus uh, dat <laughs> maakt ook allemaal niet uit. Ze zijn wel weggehaald, hè, uiteindelijk. Ja, dus, ze zijn geluk... van de week weggehaald, ja, eindelijk. eindelijk. Ja, eindelijk. ja, ja we, we mensen begonnen me aan te spreken van... komen er soms weer verkiezingen of ja. zo? Dat ze er niet uitkomen met die formatie. Ja, hoezo? Ja, omdat die borden er nogal staan. Anders moet het allemaal weer opnieuw geplaatst worden. Nee, dat, dat uh, Ja, dat was, Er waren de twee Duitse gasten die uh, zeiden tegen mij van: uh, er staat 22 april op die borden, maar, uh, of 22 uh, maart. Maarts, maar uh, moet dat uh, 22 april zijn? Ja, ja, echt ja, waar? Ja, ja. Dus, nou, ja, ja, Een ja, beetje gek was het. Het is uh, gelukkig allemaal weer opgelost door Ja, uh, zo is het. Nou, is promote het. de steen en winkel, dus uh, internet uh,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 Ja. En dat dus uh, in ieder geval uh, samen met de toeristen het goede voorbeeld geven. Absoluut, zeker ja. weten. Nou. Dankjewel Carine ook uh, voor uh, daar ter plaatse gaan uh, op uh, de Grote Krocht. En uh, de winkeliers uh, daar uh, gesproken te hebben over dit uh, nieuwe project wat eraan aan gaat komen. Nou ja, Dolly en ik gaan ondertussen even naar uh, België.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 Ik heb al jaren over gehad om naar België te huizen. Wilde ik echt hoor? Nou, dat vind, vind ik ook wel een lamp uh, voor jou eigenlijk. Met, ja. uh, dat bourgondische en lekker het uh, uh, <laughs> uh, pintje dat, links en rechts. Dat, dat aardige zeg maar. En dat, uh, ja. Ja, ja. ja, dat milde. Hè? Dat milde, precies. Ja. En de frietkot. En de, en de fricots, ja, ja die gaan we dan niet overslaan, uh, Dolly. Ja, alleen geloof ik uh, dat, dat het momenteel uh, steeds minder leuk wordt in België. Ja, maar, de, uh, ja, ja zullen... helemaal Brussel is uh, niet meer te nee, leuk. Maar ja goed, dat hebben we in Amsterdam. Ook, ja, het uh, is dat ook is niet is meer zo. te doen. Nee, er zijn nog meer steden. <laughs> ja. De grote steden, dat, uh, die zijn allemaal wel aan het verslonsen. Maar ja, als je bijvoorbeeld misschien naar Luik of naar Gent gaat, of kleinere plaatsjes, bruggen, Zeker. Dat, dat, dat zal allemaal nog wel uh, als vanouds zijn. Of naar ik. de Knokker natuurlijk. Kan je ook gaan.